Half uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De politie in Noord-Ierland heeft een vrouw van 57 opgepakt in verband met de dood van de journaliste Lyra McKee. Donderdag werd ze dodelijk geraakt door een kogel toen ze in London Derby in Noord-Ierland aan het werk was en bij een politieauto stond. De Real IRA, een afsplitsing van de IRA, heeft toegegeven verantwoordelijk te zijn voor haar dood. In een brief in de krant The Irish Times bood de organisatie vanmorgen excuses aan. De Real IRA is uit op een verenigd Ierland. De groep splitste zich in 1998 af van de IRA... toen die de wapens neerlegde na het tekenen van het groene Vrijdag Vredesakkoord.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 Het aantal megastallen in Nederland is in zeven jaar met ruim drie kwart gestegen, meldt Wakker Dier. De Dierenwelzijnsorganisatie baseert zich op cijfers van de Wageningen Universiteit. In 2010 waren er 456 stallen met een groot aantal dieren. In 2017 was dat toegenomen tot 801. De meeste megastallen staan in Brabant. Vooral kleine boeren zijn de afgelopen jaren weggevallen, waardoor de veehouderij nu meer geconcentreerd is.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 Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat Ville door een ongeluk tussen knopen Burgerveen en knopen De Hoek 9 kilometer met een half uur vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. A10 de ring van Amsterdam tussen Durgendam en Landsmeer 2 kilometer na een ongeluk. Ook daar zijn twee rijstroken dicht. En op de N207 of aan de Rijn Hillegom bij Hillegom 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Stond die dagen steeds te dromen Weet je nog wel, oudje? Wat in dat komen Weet je nog wel, oudje? Wanneer ons dat ongeluk niet had gebeurd Toen heb ik het blad uit het album gescheurd Weet je nog wel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 Eee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 Even kalm en bedaard, wagen de paard, matig gevaard, of in de trek bij een peepje tabak, zat men op zijn gemak. Het ging maar niet fijn, zo aan de leen kwam je heel netjes waar je moet zijn. Nu komt het lieven als een stormwind geraast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 Mijn hart is van streek Dagenlang bij jou Ja, dat was heel mooi Die avonden bij jou Je keek. Geloof me, ik zeg je: mijn hart is spannend.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 Kussen daar bij de waterkant, daar bij de waterkant, daar bij de waterkant, ik proef of jij me kussen boost, daar bij de waterkant, daar ben je de waterkant.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 in het refu Café Saint-Germain-Dupré. Daar werkte hij mee aan televisieprogramma's uh, Capriole, Schersboek, Atladin... en De Wonderlamp in het begin van de jaren zestig. Deed hij ook nog twee seizoenen mee aan het ABC-cabaret van Wim Karn en Corrie Fonk. U hoort hem nu, Henk Elsink met Blijf Altijd Braaf en Goed. In zeker dorp op de Veluwe, daar woonde een beeldschone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 Streven, die geen moed heeft om te leven Is maar laf en wordt hier al te lang voor zijn tijd Zie de bloemen met haar kleuren, schitterend kleuren, zalig geuren En je leert tot elke prijs Leer de liefde eenmaal kennen, je door kussen hier verwennen De haarden worden paradijs de wolken die verdwijnen, eenmaal zou de zon weer schijnen. Al een lied en blijden lachen voor elke dag. leeft de tijd van de leer, van antwoord het antwoord.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 I'm is voor mij de vrouw, waar ik het niks van hou, waar ik het niks van hou, waar ik het niet van hou. Dat waren de Magic Boys met Ik Ben Verliefd op Rosalie. En daarvoor hoor u Willy Derby met Donkere Wolken die Verdwijnen. CFM Zandvoort, lokale oproep vanuit de badplaats Zandvoort.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 de kinderen gingen grappen en deinen heen en weer trap de magere heer die ze in de bus passeren moeten een beursplekje in zijn voeten en lispelt verexcuseer maar rietjes uit mama zit toch niet in je neus te pulken het kind gaat aan het bulken en papa zijn vrouw dat jij het nog niet gracieus vindt het is je eigen neuskind ze pulkt toch niet in die giegel van jou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 Reten, een slang hiet me gebeten, ik ga aan het hoekje om. Maar zegt het is een fietsband, leg niet zo gemeen te janken, dat hé aan je vaart te danken, die wou toch naar Hillegom. Ze peinst over een frontaanval gevolgd door een tatoeage zegt iets van een flamage, zo een dikke dronkoos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 Ze noemden hem Brandkastemanus, want dat was zijn specialiteit. Hij was eerst bij de tram, Brandkastemanus, maar dat vond hij verloren tijd. Hij was een jongen die een keer zijn slag wou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 hier, zonder het minste geluid. Maar uh, deze gevangenis, daar komt die nou. Farewell. Ik wou met jou de hemel in, maar jij koos zelf de hel. De spijtelijke.